Dit Van der Linde met het NOS-journaal. In een winkelcentrum in Australië zijn vijf mensen doodgestoken. Volgens de politie in de stad Sydney kwam een man met een mes het drukke winkelcentrum binnen. Daar begon hij om zich heen te steken. De man werd neergeschoten door de politie, later overleed hij. De dader zou alleen hebben gehandeld. Over een motief is niets bekend. Ook zijn zeker acht mensen gewond geraakt van wie er één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De Amerikaanse president Biden waarschuwt Iran opnieuw om Israël niet aan te vallen. Spanningen tussen de landen lopen de afgelopen dagen op. Om Iran af te schrikken heeft de VS zijn militaire aanwezigheid in de regio al versterkt.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 Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Het was een stupid sacrifice. Sacrifice. Maar twee wrongs. Don't make a right. Make it right. Now your coach just keeps me up at night. Of at night. It's been weeks, but I'm so terrified. It's not just a fair sight. Flowers that bloom on in a wildfire. But I slipped to the fight. Thought that I was in need.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 Het wordt alleen maar beter. Het wordt niet in zon, het zonnetje schijnt. Nee, het nee, schijnt nee. Is ongelukkig, ja? de zon, gelukkig. Wethouder, en ik had net een, een, een leuke discussie. Dus, uh, maar het, het was vurig, maar niet hellig. Dus uh, we gaan nu uh, een leuk interview hebben met uh, Wethouder Gert-Jan Bluis. Welkom hier aan tafel. Ja, welkom. Uh, en het gaat onder andere over uh, HDMZ, maar uh, het gaat ook over andere dingen met het accommodatiebeleid in ja. Zandvoort. Ja.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 's avonds naartoe kunnen gaan om iets te doen met een vereniging. Dus het gebouw krijgt een andere functie, een meer inhoudelijke functie, ook als, als, als, als broedplaats en clubhuis. En daarnaast willen we programmering ook verbreden met partijen.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 Uh, halverwege op de paden, jou opwachten met drank en met uh, bananen. Nee, nee, nee. Kijk, ik heb hier ik heb mijn vestje aan. Dus ik doe alles zelf. Uh, ja, Ik neem alles zelf mee. Self supporting. Zelf -support, inderdaad. Ja, dat is bij de marathon wel anders. Ja, ja, heb, ja, je ja, ja. De, mijl, heb je om de zoveel mijl heerlijke drankposten? Ja. Absoluut. En zelfs van die. Uh, uh, van die. Uh, hoe heet dat? Van die. Uh,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 10 kilometer of wat rent hij? Ja, die rent. Die... Maar die heeft zijn zoontje verloren, klopt, hè? Klopt. klopt. En, en die rent elke dag 10 kilometer? Hij rent elke dag 10 kilometer, inderdaad. Ik weet niet precies zijn afstanden. Maar hij heeft ook laatst de laatste ronde van Tesla twee keer gedaan. Dus 120 Zo. kilometer. Jeetje. Ja, en hij heeft geloof ik over twee mooie opgehaald. Dus echt. Uh, ja, dat is wel heel bizar. Het zijn wel echt hele mooie bedragen. En uh, ja, weet je, het beweegt.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 Ik ben er al een paar keer afgetrapt, want je mag daar dus niet hardlopen. Oh. Dus, uh, door wie? Ja. Door de Wiescent of? Uh... Door de boswachter. Nee, door de ja, boswachter, ja. denk ik. Maar oh, die zijn niet zo snel, dus heb ik massig. Ja, daarom. <laughs> Kijk, je kan nog grappen maken na bijna nu 45 kilometer. Maar je bent er bijna, 50 is de toch? Ja, ja, ja, 50 is de streek, ja. Dus ja, we gaan even, ik weet niet... Uh... Ik weet tot het einde van dit pad is 4 uh, kilometer. Dus ik denk dat we iets, uh, misschien iets te veel gaan maken, maar uh... oh, dat is niet erg. En dan vanavond een biertje, maar goed voor de spieren? Vrijdag een biertje. Vrijdag een biertje, vandaag nog even niet. Nou Jesse, ik wil je heel erg bedanken. Ja, jij ook hartstikke bedankt, ik vind het uh, gezellig. Het was zeker gezellig. Ik vind het heel mooi wat je doet en uh, iedereen, heel veel succes nog.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 Ja, en volgens mij waaide het een beetje tijdens de hardloopsessie sessie van Carina. Uh, voor het goede doel, daar ging het over. En daar gaat ook het nummer over waar dit nu klaar staat: van Pink All Out of Fight. Het ging over. We life in a rise, and the world was on our side. Speeding along with no map. It was all green It was just you and I. When something dies, doesn't mean.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 dus daar zijn we eigenlijk best wel hard in gegaan als organisatie ja. om te kijken wat zijn nou wel de mogelijkheden waarom het wel door zou kunnen gaan. Ja, ik kan vertellen door de, de Schumacher Foundation en door, door de gemeente Zandvoort en het Fonds Sport en Cultuur en Zandvoort is het zelf, kunnen we melden dat de out wel door kan gaan en dat hij gewoon van 1 tot 4 weer plaatsvindt. En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 de Oekraïners doen mee met een open dag. Hun, uh, hun gebouw wordt opengesteld om toch even kennis te maken met je buren. Uh, met uh, een lekker limootje voor de kinderen, een tafeltennistoernooi en een Oekraïns kookworkshop wordt er gegeven. En die tijden kun je ook binnenkort allemaal terugvinden op onze, uh, op onze website. En ja, je merkt gewoon echt uh, dat uh, die verbinding er echt nu uh, aan het komen is. En uh, wat, ik, wat ik voornamelijk heel erg uh, leuk vind: dat er.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 En uh, hij zal om uh, vier uur uh, optreden tijdens het buurtfeest. En waarom, want ik hoor ook wel heel veel vragen dan, waarom Roy Donders? Nou ja, wij vinden hem toch een beetje buurt. En, en dat is echt de reden. Vorig jaar was we Brees, was ook echt buurt. Er waren heel veel kinderen op afgekomen. En er ontstonden echt heel veel, heel veel leuke dingen, ook op het podium. Dat jongeren meegingen zingen met een liedje. Ja. En uh, ik denk dat Roy Donders wel uh, daarvoor een geschikte... Artiest is die gaat optreden tijdens het buurtfeest, omdat het echt buurt is. Dan hoop ik wel dat jullie ook een, een stand hebben met een worstenbroodjeskraad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, ja gaat dat gaat al hard lopen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is, dat is wel echt een mooie primeur. Dat is uh, hartstikke leuk bij uh, uh, Goedemorgen Zandvoort. We weten nu dat Roy Donders gaat komen en, ja. en er staan er in ieder geval drie Roy's op het plein. Dus dat ja, is, dat is wel uh, leuk hè? Dat, dat vond is wel ik weer ook. leuk. Ja. Ja.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 And all this, I still feel alive. Following forward, back into more yeah. back. So when I lose my gravity in this sleepy home, drifting as I dream, but I'll wake up soon to realize the hand of flight.